Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De regels die het kabinet heeft bedacht om te zorgen... dat er minder asielzoekers naar Nederland komen... zijn niet volgens de wet, zegt de rechter. Het idee was om familieleden tijdelijk niet hier te laten komen. Maar de rechter zegt dat het belangrijker is... dat moeders en kinderen bij elkaar kunnen blijven. In China zijn er nog steeds protesten tegen het zero-covid-beleid. En die protesten zijn dus ook nog steeds het gesprek van de dag... bij Chinezen in Nederland. Onze verslaggever Jeroen Gortworst sprak met... de. De Chinese studenten Kim, zij kon haar ogen niet geloven toen ze de beelden uit haar thuisland zag. I cried at first. I said there's this protest happening right now in Shanghai with Chinese people on the street and saying things like I, I would never even dare to say in the Netherlands in public and the CCP. En Xi Jinping. Ja, en er werd daar op straat openlijk kritiek geuit op president Xi Jinping. En dat zou ze zelfs in Nederland niet durven doen. Ondertussen moest Kim vanaf een afstand toekijken hoe haar landgenoten het steeds zwaarder kregen. It's spring here, you know. People go out and enjoy the springtime. And I see all the news happening in Shanghai. People died in Shanghai. Pregnant woman they miscarriage, but not able to get into the hospital because they don't have a COVID-test. Het is dus lente in China, maar mensen krijgen daar volgens Kim niet de kans om ervan te genieten. Ze is trouwens niet van plan om terug te gaan naar China. En voor het eerst dit WK is een wedstrijd beslist op strafschoppen. Japan-Kroatië stond 1-1 na 90 minuten en ook in de verlenging werd er niet gescoord. Dankzij een paar knappe reddingen van hun keeper hoefde de vierde penalty van Kroatië er nog maar in te gaan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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. I wanna go somewhere.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 Trying to hold on. What's the point in? Saying?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 Ja, behoorlijk verweven ook in dit programma. En dat is ook uh, fijn. Want daar hebben we dan ook een mooie aanvoer uit. Zeker uit deze provincie. En dit is er ook weer eentje van. Um, um, hij komt nog met meer materiaal. Maar dit is nog het meest recente wat hij heeft uitgebracht. Chambel let erop. Met Madder, daarvoor hoorde je Nien met hold on. Deze zijn ook zeker bekend. Want we hadden Theodore uh, ergens ooit in de uitzending. Geloof ik geloof ergens in september of in augustus. En dat was de aanleiding van het album van de Stone Souls. En dit nummer is er nog niet op te vinden. I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 Iets uit vogelen Hoe precies werk je nou Goeie grip, winterbanden en een summer body alle kanten. alicante Eike daar fusion en tinteling Ja, er is een binnenpin, ja, er is een binnenpin, Jong vlootje is binnenpin, jong vlootje in de binnenpin.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 was hier toen met crazy en uh, de witte wijn uh, was niet uh, was niet overzien was, was, was heel gezellig uh, was ook een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Marcus beaamt het meteen. Is, uh, ja dat kan ik me nog wel herinneren dat ze hier met uh, met uh, ja een paar flessen wijn waren ze. Wat zeg, wat zeg jij Marcus? Uh, en sushi toch? Sushi nee dat was uh, dat was zo heet het Brouwer, weet je het nog?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 Er dat nog een bekende op dit nummer die je hebt kunnen horen. Namelijk Jong Louis. En die is er nu ook geweest. Dus uh, de hiphop hopzien in. De Nederlandstalige hiphop zien in Amsterdam. Die is klein in dat opzicht. Nou, hij heeft uh, zijn kansen uh, verbruikt. Dus dan wordt het maar één nummer. En uh, gaan we gewoon verder. Hier is Inkt met. Ook die van mij. Bij mij in het leren Ik weet niet of ik nog naar huis wil gaan vannacht. Dat dit ooit nog zou gebeuren, had ik niet meer verwacht Ik weet niet of ik nog naar huis wil gaan vannacht. Je weet niet wat er nog komt, dacht dat het niet meer bestond. Ai, even kijken hoor. Yeah. Iedereen aan in de discotheek. Het is even wennen, want het is oké. Okay. Ik heb voor mijn top en mijn zonnebril op. En ik ben met u als lid en hij fix nog steeds. Wow, ben je nu al klaar met het feest? Bro, dan blijf ik wel alleen. Ik ben helemaal klaar met de karate. Ik leef van zoveel liefde op een plek, dan ga je never meer zien. Zelfs de grootste negatieve link wordt die positief Ik ken mijn kamer in twee jaren, echt al te vaak gezien Dus laten we nog even blijven, het is de laatste ik misschien Ik weet niet of ik nog naar huis wil gaan vannacht Dat dit ooit nog zou gebeuren, laat ik niet meer verwacht Ik weet niet of ik nog naar huis wil gaan vannacht Stones. Shock and zweit ook uit Amsterdam. Ook hiphop, degens hallige hiphop wel te verstaan.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 een uh, EP Nachtcultuur uh, verschenen en daar hebben ze dus een aantal nummers uh, laten horen en dit is er een van. Niet naar huis. Niet, ja, niet naar huis. Ik zeg het goed. En daarvoor hoorde je trouwens uh, ook die van mij van Inkt. Dat is uh, van Frederike Palme en Wart uh, Rijmerink. En bovendien, die twee, die hebben uh, daarvoor, uh, voor dat uh, verhaal, zijn ze de wijk ingetrokken in Amsterdam Oost om een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 Een live versie van dit programma. Maar dat is regenboog gerelateerd. Tenminste voor een flink gedeelte zit daar uh, muziek uit uh, de regenboog community in. Tenminste mensen die daar ook zich senang bij voelen uh, als het op het uh, muzikale vlak uh, um, gaat. En daar zit bijvoorbeeld Nini uh, Wendy Moore...